En dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt wisselend gereageerd op het handelsakkoord dat de EU gisteren sloot met de VS. Er is afgesproken dat Amerika een importtarief van 15% invoert op spullen uit Europa. Dat is minder dan de 30% waar president Trump eerder mee dreigde. De premier van Frankrijk vindt dat de EU te veel toegeeft aan Amerika. Andere landen zijn wel positief over de deal, zegt correspondent Adi Stemerding. Ook Duitsland, natuurlijk een heel belangrijk land in de Europese Unie... zegt ja, maar we moeten blij zijn dat het niet nog verder uit de hand is gelopen. En dat land zal vooral blij zijn dat de tarieven, de importheffingen op auto's... toch wel enigszins verlaagd zijn. Die waren namelijk nu 25 en die gaan ook naar 15. Dus dat land is dan weer wat blijer met wat er ligt. Problemen bij de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Vanochtend zijn meer dan 40 vluchten geannuleerd... omdat er volgens de maatschappij wat mis was met hun computersystemen. Pro-Oekraïnse hackers zeggen dat ze Aeroflot hebben platgelegd met een cyberaanval. In Hogeveen is een man vannacht op het gemeentehuis ingereden. Zijn auto vloog in brand en de brandweer heeft het vuur geblust. De man van 42 komt uit een dorp in de buurt. Waarom hij met zijn auto inreed op het gemeentehuis in Hogeveen is nog niet duidelijk. En dan is er nog nieuws over deze filmklassieker. Star Wars, een bijna 50 jaar oude helm uit de eerste film van Star Wars... is verkocht voor dik 218.000 euro. Best een zeldzaam ding, want er zijn maar zes van die originele helmen bewaard gebleven... Er werden nog meer Star Wars spullen verkocht op de veiling. Zo leveren een handvat van een lichtzwaard ruim 65.000 euro op. Het weer, er trekken momenteel wat buien over. Vooral in het midden en het noordoosten van het land. Op andere plekken is er soms zon bij 17 tot 21 graden. Morgen ook een paar buien, maar ook meer zon en dan max 21 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 But the answer was shut. You gotta go to school. G's running up and down, and everybody know Rapping, rocking, popping in the street, it's show Mike G rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delaying. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out. These are the words we say. Yo, scream at us. We need a holiday. We gonna ring a rangadong a dong for the holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang a dong for, for a holiday. Mike and G genius.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 Wacky <laughs> wacky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 I-K-E-R en d and C. yo, M is Microphone and D is genius, Micah G in the house, that's serious. And you know that, and you show that, it's time, Sven, so let's go back. And we are going on a summer holiday. Do, do, do, do. Summer We're going to London, London and New York City. Do, do, do, do. We are going on a summer holiday. Leukheid deze somersing uit 1986, MC, Michael G en DJ Swain hoor je. Met de Holiday Rap, uiteraard naar het origineel van Madonna en uh, de Holiday. En waarom draaien we die als eerste plaat uh, in deze speciale editie van uh, Zandvoort op Zaterdag? Nou, het is ook vandaag een soort van uh, Zwarte Zaterdag, Benno. Zwarte uh, Zaterdag. Ja, er gaan weer heel <lacht> veel mensen op vakantie. Oh, ja. En wij zijn natuurlijk uh, de diehards, de harde werkers, ja. die gewoon hier uh, radio gaan maken. Nou, noem het maar gewoon, we hebben een special vandaag. Ja, nou, dat wou ik zeggen. Zeg. We hebben een thema-uitzending en dat voor. Voor een zaterdagmiddag. Ja, we gaan het. Ik denk nou ja. Het is vandaag precies 22 dagen voor de pre-sale. En 24 dagen voor de sale. Eh, want dat begint allemaal op 20 augustus.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 much too late if i'm honest and all this time god knows i'm singing la, la, la, don't die with my la, love la, that heart is so cold all over my, my own i don't wanna know that babe la, la, la, don't die with my love i told her she knows they came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 Op de 20e augustus 2025. They'll be we in voor de 10e editie van Sail in Amsterdam. Join the 750th anniversary of our capital city and 50 years of Sail. Uniting wavemakers around the globe. Be there. Nou dat gaan we zeker doen. Zo zeker weten. <laughs> nou, we zo lekker binnenkomen voor so. Chris. Ja, Chris. Een hele mooie spot. Chris, welkom in ons programma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 Want hoe lang zijn jullie eigenlijk uh, van tevoren bezig met de organisatie? Is dat uh, als er, uh, to, toen de vorige sale was afgelopen, dan weer naar de andere sale? Ja, dat zeg je eigenlijk wel goed. Uh, toen we uh, 2020 moesten uh, aflasten vanwege COVID?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 Jazeker. Chris. Wat uh, vind jij, uh, wat, wat is voor een sale eigenlijk goed weer? Nou, dat uh, perfect weer is eigenlijk zo'n uh, gaat op 3,24. Uh, uh, en dan met, met zon en afzoomwolkje. Dat is echt perfect weer uh, om, ja, ja. uh, om zo'n evenement goed uh, te laten verlopen. Van die mooie Hollandse luchten. Precies, ja. en dan niet te veel wind maar, en, en niet te warm, maar dat, daar, daar duimen we voor. Ja, niet te veel wind, maar die, hoe moeten die grote zeilschepen dan door het kanaal heen? Ja, die hebben stiekem allemaal ook wel een motor hoor. Oh. <laughs> uh, nou, er, er is wel één schip, de Tres uit Frankrijk. die vaart echt alleen maar op windenergie. Die kan zelfs met de minste wind, komt die de haven wel binnen. Oké, okay, dat is even een fokje opzetten en dan, uh, dan trekt die het wel. Ja, ja, ja. Zeg, Chris, wat Rob en ik ons voor de uitzending zaten af te vragen. Wij hier in Zandvoort, ja, wij kijken natuurlijk naar de zee. Kunnen wij eigenlijk de schepen aanzien komen, aanzien waren vanaf de Noordzee? Nou, als je nu goed kijkt, ze zijn op dit moment, weet ik, uh, zijn er zijn veel schepen in Aberdeen. Uh, voor, uh, voor zo'n uh, zeilevenement. Ja. Maar ze komen naar Seal, ze komen de meeste vanuit Bremerhaven. Als je dan even naar de kaart kijkt, dan ga je ze vanuit Zandvoort waarschijnlijk dus toch net niet zien. Um, nou ja, als je goed kijkt de richting dan moet je ze uh, uh, nog net kunnen spotten. Maar ze komen dus vanaf de Noordzee. Ja. Vanaf de andere kant van de Noordzee. Ja, ja, ja. Oké, okay. dus dat is. Uh...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 Die in het Spaans zingt, Numidia uh, die, die het Arabisch zingt. Naar nou, Ives Biddens in het Nederlands. Zo proberen we proberen al die culturen, al die nationaliteiten die aan de ziel komen... Um, ja, in het licht uh, te zetten tijdens, uh, tijdens dat laatste concert van Sihon Stage op de NDSM Werf. Ja, die Ivers Biddens, de, de stand hè, die doet ook gezellig mee erop. Ja, ze zeker. Zijn, dus uh, dat is hartstikke leuk. Ja, hij uh, heeft speciaal voor ons een filmpje opgenomen dat hij er helemaal zin in heeft. Ja. Met de socials gaat van Sil, dat zie je ook hoe enthousiast hij is. Ja, leuk. ja, ja, ja. Nou, dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Um, jullie schrijven op de website vijf dagen verbroedering...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 En uh, ik, ik las ook nog over een heel speciaal zeilschip. Het is weliswaar niet zo'n heel oud zeilschip, maar het is het, is, het is zeilschip van Wubel Okkos. Ja, de Ecolution. Ja.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 ontmoet de toekomst, ook tijdens de sale. Zo is het. Eigenlijk willen we naar het verleden eerder het, het heden met al die schepen en die er nu zijn, maar ook de toekomst... van de industrie laten zien. Ja, geweldig, geweldig. En waar verheug jij... jezelf het meeste op, Chris? Oeh, dat is wel uh, dat is een gewetensvraag. Maar, uh, stel ik de, graag. De, ja, de, dan verheug ik me toch het meeste um, op die woensdag dat de schepen in IJmuiden uh, door de sluizen gaan. Dat de sluizen weer open gaan. En we ja. weten uit het verleden dat die, die, er zijn een aantal kapiteins. die gewoon hier al tien jaar naar uitkijken. Dat ze dat beeld van het hele volle Noordzeekanaal. Met, met al die bootjes, die mensen langs de oevers.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 Je bent voor mij het zo bijzonder. Door al je kleuren en je charme, ligt hier voor mij mijn hart. De vrijheid en de liefde staan bij jou op nummer één. De gouden eeuw tot aan het heden, zoals jij is er geen één. Sta met z'n allen achter Ajax, dat is het Amsterdamse bloed. De stad die alles aan kan, waar men elkaar nog groeit. Graat tot het ei, de stad mag ons blij. Uh, speciaal voor Amsterdam uh, 750... De single van Wesley Bronkhorst en deze Wesley Bronkhorst Benno... Ja. die komt ook uh, onsteeds uh, tijdens de uh, 20 augustus uh, gaat yes. hij optreden. Het is toch niet te geloven. Zeker, nou dat gaat wel weer een mooi mm. feestje worden in Amsterdam. Ja, zeker. En uh, ja, hoe komen we daar dan? Hè? Er zijn er ja. verschillende mogelijkheden voor natuurlijk. Heel veel verschillende mogelijkheden. Maar uh, ja, als we het over het stoomgenootschap hebben... dan hebben we een hele speciale mogelijkheid. Zeker, en dan hebben we het over Martijn Langhaar. Want uh, Martijn, jij bent nog steeds een van de organisaties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 Zaterdag 23 april gaan we, gaan we weer rijden. Nou, augustus denk ik. Hè? Augustus, augustus. <laughs> ik leef terug in de tijd. De ja. Ja, uh, dat komt misschien omdat je vandaag weer met de stoomtrein op pad bent uh, geweest. Ik, uh, ik, ik zit nog in vervlogen tijd. Ja ja ja, ja, ja, ja. Wat vertel eens, hoe, hoe uh, geef eens een beeld, schetsen eens een beeld van waar je nu uh, bent en uh, waar je mee bezig bent.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 Dat zal de organisatie uit Beekberg wel leuk vinden om zo op het hoofdspoor te mogen rijden. Want dat, ja, dat doen ze niet veel. Die, die vinden dat ook geweldig. En ja. ja, enthousiasme merk je ook onder de medewerkers. Ja, ja, ja, ja. Het is natuurlijk dagelijkse kost om op het eigen lijntje tussen Apeldoorn en Dieren te rijden. Ja, ja, ja, maar het inderdaad. hoofdspoor is natuurlijk wel het echte werk. Ja, ja, ja, dan hebben ja, ja, ja. we gewoon een dienstregeling op de seconde nauwkeurig. Ja.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 en, ja, de enige echte, dus dat is geweldig. Even u zegt, nou, voor mij hoeft het allemaal niet, ik, ik heb niks met schepen, dan, dan kun je natuurlijk ook een enkeltje kopen. Ja, zo is dat. Dat kan al vanaf 12 euro, dus dat ja. is voor, voor iedereen weggelegd. Ja, ja, ja. En dat er gaat dus de hele zaterdag, uh, rijdt die trein uh, op en neer ja. en, en kan je al, uh, ja, op bepaalde tijden dus met uh, de stoomboot mee. Ja, dat is, uh, dat is de zaterdag. Uh, de vrijdag, zaterdag en de zondag rijden we met meer oude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 Ik heb uh, een paar weken geleden ook met uh, NS op tafel gezeten om uh, nou, te zorgen dat dat uh, in goede banen wordt geleid. Ja. En uh, nee, ze vinden, het, ze vinden het geweldig. We krijgen de volledige medewerking. En uh, Progril die uh, stemt uh, met de vervoerder een, een dienstregeling af. Dus wij zeggen, nou we willen die, die uh, tijden, willen we en die tijden vertrekken en arriveren. Ja. En dan gaat uh, Progril kijken samen met de vervoerder of dat mogelijk is. Oké. Okay. En... Uh,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 10.000 plus schepen die gaan komen. 2,3 miljoen bezoekers. 5 dagen verbroedering. En een driedubbel jubileum. We gaan het allemaal meemaken. Dit is Sail 2025. Graag tot zometeen.